Geestelijke principes van geloof. Ik geloof met volledig geloof. dat de Schepper. geprezen is zijn naam. schept alle schepselen en werken van de schepping. en bestuurt hen. Hij alleen deed, doet en zal doen. alles dat gedaan moet worden. Ik geloof met volledig geloof. dat de Schepper. geprezen is zijn naam. één is. En dat er geen andere eenheid is zoals zijn eenheid. En hij was, is en zal zijn één, onze schepper. Ik geloof, met volledig geloof, dat de schepper, geprezen is zijn naam, onstoffelijk is. Dat hij niet voorgesteld kan worden in welke vorm dan ook en dat hij helemaal geen gelijkenis heeft. Ik geloof met volledig geloof dat de schepper geprezen in zijn naam is de eerste en de laatste en zijn zoon Yeshua is de redder van de mens de eerste en de laatste ik geloof met volledig geloof dat alleen tot de schepper geprezen is, zijn naam men moet bidden en tot niemand anders ik geloof met volledig geloof dat de woorden van de profeten waar zijn, en dat alleen de woorden van één profeet, Jeshua, kracht en redding geeft. Ik geloof, met volledig geloof, dat de profetie van Mosje, onze leraar, vrede zijn met hem, waar was, en dat de profeet die vooraf ging aan Mosje en alle anderen, was en is de grootste profeet, Jeshua. Ik geloof met volledig geloof dat de hele Torah, zoals die nu in onze handen is, door Yeshua was gegeven aan Moshe, onze leraar, vrede zij met hem. Ik geloof met volledig geloof dat deze Torah onveranderlijk is en dat daarin de geestelijke Torah van de wereld absoluut verborgen is. De Torah van de volledige leer van bevrijding en dat er geen andere toren zal zijn van de Schepper. Geprezen is zijn naam. Ik geloof, met volledig geloof, dat de Schepper, geprezen is zijn naam, alle handelingen en gedachten van de mens kent, want er staat geschreven, Hij die al hun harten schept en al hun daden doordringt. Ik geloof, met volledig geloof, dat de Schepper, Geprezen is zijn naam, goed doet aan degenen die zijn geboden naleven en dat hij geduldig is voor degenen die zijn geboden overtreden. Ik geloof met volledig geloof dat de Messias zal komen, dat het de tweede komst van Yeshua zal zijn. En ondanks het feit dat zijn komst vertraagd wordt door onze verstoringen, zal ik onverbiddelijk aan mijzelf werken, in afwachting van Zijn komst, elke dag. Ik geloof, met volledig geloof, dat er een opleving uit de doden zal zijn, op een tijd dat de Schepper, geprezen in Zijn naam, een decreet laat uitgaan, en de gedachtenis aan Hem en Zijn zoon Yeshua zal voor eeuwig zijn.